Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat basisschoolleerlingen in juni weer de hele week naar school gaan, net als voor de coronacrisis. Als de eerste weken van de heropening zonder problemen verlopen, zal dat gebeuren, zeggen bronnen tegen de NOS. Door nog voor de zomervakantie terug te schakelen naar gewone schooldagen, kan de achterstand die kinderen oplopen beperkt blijven. Dinsdag werd bekend dat basisscholen vanaf 11 mei weer open mogen... maar per dag mag dan maximaal de helft van de leerlingen op school zijn. Het RIVM acht het openen van de scholen veilig genoeg... en zegt dat kinderen een relatief kleine rol spelen in de verspreiding van het coronavirus. De Europese regeringsleiders praten vandaag opnieuw over het zogenoemde herstelfonds voor de economie. Daarin zouden duizenden miljarden euro's moeten komen om EU-lidstaten door de coronacrisis te loodsen... De Zuid-Europese landen verwijten Nederland te weinig solidair te zijn met landen die zwaar zijn getroffen door corona. Op de videovergadering van EU-leiders worden nog geen besluiten verwacht. De Europese Commissie is hierna aan zet. De twee grote natuurbranden in het zuiden van het land zijn nog altijd niet onder controle. Bij de branden in de Deurnese Peel en bij het Limburgse dorp Herkenbos zijn geen vlammen te zien. Maar ondergronds smeult het nog. Positief is dat het vandaag minder hard gaat waaien. Dat maakt het blussen makkelijker. Politieagenten die op het werk een posttraumatische stressstoornis oplopen... moeten sneller hulp krijgen, zegt minister Grapperhaus. Ze moeten nu vaak moeite doen om aan te tonen dat ze terecht thuis zitten. Als politieagenten financiële schade hebben opgelopen, wordt die vergoed. Het weer, veel zon, bij 20 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Vanmiddag koelt het aan de kust flink af door een zeewind...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 kom terug in het uh, tweede uur van ons muziekprogramma op ZFM. Mijn naam is Jaap Vunnekotter en ik mag ook dit tweede uur... weer mijn muzikale keuze uh, met u gaan delen. Uh, op dit moment is het altijd op donderdag tijd... voor uh, een bijdrage van uh, Pluspunt uh, uit Zandvoort. En uh, ik heb twee items hier klaarstaan, uh, twee gesprekjes... En we beginnen met een gesprek met Alison. Uh, goedemorgen allemaal. Jeugd en jongerenwerk uh, pluspunt Zandvoort hier. Je spreekt met Marika. Uh, vandaag ga ik in gesprek met Alison. En vandaag is de vraag... hoe ziet het dagelijks leven van een stagiair eruit? Goedemorgen, Alison. Goedemorgen. Hoe gaat het met jou? Hoe ziet je dagelijks leven eruit? Ja, het gaat wel goed. Het is veel, uh, veel wennen natuurlijk nu, de nieuwe situatie. Voorheen was het nou ja, veel op locatie zijn, met mensen praten, activiteitjes doen. En nu is het toch wel veel vanuit huis. Oké, okay, en wat, wat verwacht school van jouw stage op dit moment? Weinig. Als ik wil, dan mag ik het allemaal uitstellen. Maar ja, dan heb je weer studievertraging en alle gevolgen die daarbij komen. Oké. Okay. Um, ja, en als ik wil, mag ik ook doorgaan. Dus uh, dat doe ik voor zover mogelijk. Oké, okay, ja, nou ja, ik weet natuurlijk, je hebt gekozen voor het laatste. Een hele gemotiveerde ja. uh, stagiair. En Alison, waar hou je op dit moment mee bezig binnen Pluspunt? Ja, ik bel veel vanuit huis. Want uh, mensen die veel thuis zitten, die al bekend waren bij Pluspunt. Daar ben ik mee om te kijken hoe het nu gaat, hoe ze zich een beetje bezighouden. Um, ja, ik ben nu net begonnen met wat huiswerkondersteuning bieden aan een gezin. Oh, wat, vertel ja, meer. Wat ik ook wel leuk vind. Oké, okay. en hoe ziet dat er dan ja. uit? Ja, het is wel een gezin met kinderen. En die kinderen die komen voor nu door twee keer in de week naar Pluspunt, waar ik dan ook ben. Dan hebben we een ruimte waar we dan, uh, ja, waar ik er samen aan werk. Oké, okay. en, en lukt dat dan om die anderhalve meter afstand te houden? Ja, het is wel lastig. Vooral omdat ze ook alles online doen, dus ze hebben een laptop mee. En ja, ze het is toch een beetje ingewikkeld om wat uit te leggen op de laptop. Met anderhalve meter afstand. Dus het is lastig. Maar probeer er wel op een andere manier rekening mee houden. Um, okay. ja, ja, veel. Toch wel niet aan je gezicht zitten. En daarnaast snel je handen wassen. Oké. Okay. Dat... En um, wat vinden ouders ervan? Dat jij dit, uh, uh, de huiswerkbegeleiding biedt? <laughs> ja, deze zijn er heel blij mee van dit gezin. Oké. Okay. Ze zijn dan ook heel even... Uh, ja, die kinderen zitten toch thuis en hebben ze ook even een momentje voor zichzelf en hoeven ze zich hier niet druk over te maken. Oké. Okay. Ja. ja, ze vinden het wel ingewikkeld om al die huiswerkopgaves uit te leggen en ze zijn er heel blij mee dat ik het een beetje van ze overneem. Ja, ik kan me voorstellen, het is ook allemaal heel ingewikkeld. Dat hoor ik van meerdere ouders en inderdaad ook van de jongeren terug. Uh, maar ja. super uh, dat jij hier zo inzet. En uh, bedankt dat we ja, een kijkje in jouw uh, dagelijks leven mogen hebben... En uh, vooral uh, keep up the good work. En uh, ik hoop je gauw weer te zien in goede gezondheid. Dit was jeugd- en jongerenwerk Pluspunt Zandvoort. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Uh, goedemorgen allemaal. Je ja, dat uh, was de eerste bijdrage van uh, Pluspunt, van het jeugd- en jongerenwerk. Voordat we naar het tweede interview overgaan, uh, even een muziekje tussendoor. En dat is... Uh, Weer de artiest van de dag, Paul de Leeuw, met uh, zijn versie van een nummer wat wereldberoemd is geworden door Bad Midler, The Wind Beneath My Wings. En Paul zingt het, uh, onder andere begeleid door Cor Bakker, briljant op piano, De Vleugels van Mijn Vlucht. Het is vast heel eenzaam in mijn schaduw. En nooit is wat zon op je gezicht. Jij doet altijd een stapje terug. Want zo ben je. Jij in het donker, ik in het licht. Dus krijg ik altijd de volle aandacht. En jij hebt de zorg en alle pijn Jouw mooi gezicht bleef anoniem Al die tijd, mijn waarheid in al die schone schijn Maar weet je dan niet dat jij mij kracht geeft Mijn zon in mijn hemelsblauwe lucht En jij bent degene die alle macht heeft Want jij bent de vleugels van mijn vlucht Waarschijnlijk heeft niemand in de gaten Hoe jij met me mee reist in mijn hart Wil ik werkelijk van je houden? Want dat doe ik, ik zou niet meer kunnen zonder jou. Want weet je dan niet dat jij mij kracht geeft? Mijn zon in mijn helderblauwe lucht. En jij bent degene die alle macht heeft. Jij bent de vleugels van mijn vlucht Maar weet je dan niet dat jij mijn kracht geeft Mijn zon in mijn hemels blauwe lucht En jij bent degene die alle macht heeft Want jij bent de vleugels van mijn vlucht. Nou, ik denk dat ik niet te veel gezegd had... als ik zei de prachtige begeleiding van uh, Cor Bakker. Wat is dat toch ook een topartiest... En wat een prachtige vertaling van dat nummer door Ik Dacht Co Doesburg. Echt altijd een van mijn favoriete nummers met een van mijn favoriete zangers. Het is tijd voor de, het tweede bijdrage van Pluspunt. En we gaan nu luisteren naar hun tweede interview. Goedemorgen, Pluspunt Zandvoort hier. Je spreekt met Marika. Vandaag ga ik in gesprek met Rob Spruit... Um, over het project Niemand Verzand in Zandvoort. Uh, Rob, goedemorgen. Fijn uh, dat je erbij wil zijn. Kun jij iets ja, meer goedemorgen. vertellen? Goedemorgen. Kun je iets meer vertellen over het project uh, Niemand Verzand in Zandvoort? Ja, dat, dat kan ik zeker. Um, uh, Niemand Verzand in Zandvoort is een uh, project dat gaat uit van uh, het sociaal wijkteam in Zandvoort, het uh, bij het Pluspunt. Mm -hmm. um, is er vooral op gericht om uh, ja, mensen met een, met een uh, ja, psychische kwetsbaarheid, om die, uh, om die de steun te bieden uh, uh, ja, waar nodig, zeg maar, um, als, hè, als, dat, als dat nodig is. Uh, als ze daar behoefte aan hebben. En, maar ook bijvoorbeeld om... Uh, en dat is altijd zo'n uh, zo uh, rot uitdrukking hè? We hebben het altijd al van mensen met verward gedrag. Ja. Uh, en ik, ja, ik vind dat altijd... Uh, da daar zit zo'n zo stigma op. Hè? Dat verwarde gedrag. Maar het is wel een beetje waar het ook om gaat. Hè? Mensen die... Uh, die uh, ik noem het zelf altijd onbegrepen uh, gedrag vertonen. Mm -hmm. Dat vind ik dan altijd uh, wat netter. Um, Want daar hebben we ook wel eens, uh, wel eens mee te maken. En uh, ja, om vooral ook die mensen, uh, om die uh, bij te kunnen, kunnen staan. En uh, vanuit het project uh, doen we dat onder andere met, uh, uh, met vrijwilligers, uh, met ervaringsdeskundigen, uh, Dus ervaringswerkers, okay. daar ben ik er zelf eentje van. Okay. Um, dat betekent onder andere dat we dan bijvoorbeeld uh, gekoppeld worden aan uh, iemand uit Zandvoort. Waar we dan uh, ja, incidenteel contact mee hebben. En dan moet je niet denken van uh, elke dag of zo, maar dan ja, misschien één keer per week. Soms één keer per twee weken. En dan uh, gaan we af en toe eens een stukje wandelen. Ja, nu is het natuurlijk hè, door, de, door de omstandigheden ja. met het coronavirus het allemaal wat lastiger. Hè? Ja, dus ik voel Om me ook af. He? Te spreken. Ja. Want uh, hebben jullie ook steungroepen? Ja, klopt. We hebben, een, uh, we hebben momenteel twee steungroepen. Um, dat is de, de depressie-supportgroep. Ja. En de verslavingsgroep. Uh, en alle twee, die groepen, die, die zijn al vrij snel begonnen om, uh, om het uh, ja, via internet te doen. Dus via het uh, programma Zoom. Oké. Okay. Ik denk dat uh, veel mensen dat inmiddels wel kennen. Dus jullie hebben en... het eigenlijk gewoon helemaal omgezet naar digitaal? Ja, klopt. Ja, ja. Ja. ja, toevallig heb ik net heb ik een, uh, heb ik een bijeenkomst uh, achter de rug, vanochtend, uh, was, uh, was niet zo heel druk, we waren met z'n met met vieren, met z'n met drieën zelfs op een gegeven moment, maar wel heel nuttig, merk je dan. Je merkt toch wel dat mensen daar uh, ja, wat aan hebben Fijn. en, en, ja, en, en ik doe het uit vanuit mijn ervaringsdeskundigheid, ik moet zeggen ik heb daar ook wel wat aan. Op dat Goed. moment, want we leven natuurlijk een hele, hele bijzondere, rare tijd eigenlijk op dit moment. Ja, want hoe gaat het met de mensen met een psychische kwetsbaarheid op dit moment? Ja, je ziet, uh, je ziet dat... Tenminste, ik zie dat heel veel mensen het toch wel lastig vinden nu, want... Uh, uh, het, is een, het is ook een beetje angst hè, waar we mee te maken hebben door wat er allemaal gebeurt. En angst is nou net iets wat een depressie uh, heel goed uh, kan voeden. Mm -hmm. en, en dan gaat het een en ander in stand uh, houden. En dan is het wel heel prettig als je met, door middel van bijvoorbeeld de, de depressie-supportgroep met andere mensen erover kan praten. Ja. En uh, je merkt ook echt dat mensen daarvan opknappen als ze het erover, uh, hey, als ze eventjes, zeg maar, uh, als we dat zeg maar een ei kwijt kunnen eventjes daarover kunnen kunnen sparren, eventjes kunnen vertellen hoe ze zich voelen en dan en dan ook van anderen horen hoe dat voor hun is en dat dat ja dat anderen zich ook wel vervelend voelen daarbij ja. en, en moeite hebben ja wat fantastisch om te horen dat jullie eigenlijk uh, dezelfde steun nu uh, kunnen bieden en eigenlijk door gewoon het allemaal online te laten plaatsvinden uh, en jij zegt ja. en jij zegt eigenlijk naar die angst uh, die er heerst, uh, uh, uh, die wordt gevoed door de coronasituatie. Maar wat zou nou een tip zijn als je buur, buurman of buurvrouw uh, zou zijn voor iemand met een uh, psychische kwetsbaarheid? Wat kan je doen? Nou wat je, wat je kan doen is eigenlijk wel heel simpel en dat is gewoon zoek contact met iemand en, en uh, contact is natuurlijk wel een beetje beladen op dit moment, hè, want we zitten met de anderhalve meter uh, regel, maar contact kan natuurlijk al heel goed uh, gewoon door de telefoon te pakken en is gewoon iemand te bellen en te vragen van hoe gaat het en, en ga dan niet voor jezelf denken van ik ga iets oplossen voor iemand, want dat, af het algemeen kan je dat niet en moet je dat ook niet willen. Maar uh, bied iemand gewoon een, een luisterend oor, ja. He, uh, uh, bel gewoon iemand op. Desluit zeg je van ja, ik vond dat ik je moest bellen, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, maar ik, ik dacht ik ga je bellen. En dat geeft vaak al heel veel, een hele mooie ingang om uh, verder het gesprek aan te gaan met iemand. Oké, okay, nou dankjewel voor de tip. En het komt er een beetje ja. neer: samen is niet alleen. En uh, ik denk dat wij er als pluspunt ook voor staan. En ik hoor dat jullie dat ook doen. Um, ja. Dank je wel uh, voor je tijd en uh, uh, yeah, je gesprek. Uh, en hopelijk uh, tot gauw en alle goeds voor jullie. En uh, we spreken elkaar. Ja, dank je wel. Who has En dat was natuurlijk... Good Old Bob Marley en The Wailers. Met One Love People Get Ready. Ik wilde u dus nu kennis laten maken... met uh, iemand waarvan ik bijna zeker ben... dat u nog nooit van gehoord hebt. De Russische singer-songwriter... Natalia Kapustina. En zij gaat zingen... Vnebo Belim Golibem. Dat betekent in de lucht met een witte duif. En het komt van haar cd Novi Gorod, Oftewel Nieuwe Stad. We gaan luisteren naar Natalia Capustina. Порой предрасветную, Постучусь в Поклонись, Святой Богородице, Бился я за силу державную, А погиб за Русь православную. Та земля чужая, Кавказская, En dat was dus Natalia Capustina met haar vocale begeleiders. Met het nummer In de lucht met een witte duif. Dan heb ik nu klaarstaan als laatste nummer voordat we met Ben Zonneveld gaan bellen. En kijken aan wie hij de groeten gaat doen. Een opname van de Nederlandse dwarsfluitist Chris Hinze. Het is een kort nummer, het komt van zijn cd Bach Meet Jazz en het heet Double. En dat was Grins Hinze met het nummer dubbel. Het is tijd voor Ben Zonneveld... die aan iemand de groeten gaan doen, gaat doen. En ik ben benieuwd aan wie. Ik ga hem even op de zender zetten. En goedemorgen, Ben. Ja, goedemorgen, Jaap. Alles goed in de lege studio? Jazeker. Het is hier... Uh... Ik, zoals ik zeg, eenzaam, maar niet alleen zoals koningin Willemina al zei. Ik zit net naar de rustige muziek te luisteren van je. Dus dat werkt werk wel ontspannend. Ja, ik ben. Uh, ja... Uh, daar ben je inmiddels wel achter uh, gezien mijn brede muziekkeuze. Ik ja. vind ontzettend veel soorten muziek leuk. Maar Chris Hinze, die de laatste jaren eigenlijk uh, nauwelijks meer gedraaid wordt. Vind ik toch wel een briljante uh, fluitist. En wat hij ook met zijn interpretaties van klassieke nummers doet. Nee, hij was uh, natuurlijk uh, een groot artiest. Uh, veel gevraagd en veel gezien. En uh, je hoort er inderdaad nauwelijks meer wat van. Terwijl het uh, inderdaad prachtige muziek is. Ja, vandaar dat ik hem graag uh, op deze lokale zender dan toch door hem te draaien weer eens wil promoten. Nou, daar heb je wel gelijk in, want het is, uh, het is gewoon mooi en, uh, en, en ook lekker rustig. En ook voor de, uh, uh, voor de jongeren is het ook leuk om dit te luisteren, want het is tenslotte een zeer groot artiest. Absoluut. Zeg Ben, wat heb je voor ons in petto vandaag? Nou, uh, ik heb er eigenlijk uh, eentje maar. En dat is, uh, ik wil de, de groeten doen vandaag, aan alle mensen die om kwart over tien samen met mij Nederland in beweging meemaken. Want dat is toch uh, uh, een kwartiertje sporten in de huiskamer. Het wordt keurig voorgedaan hoe je dat moet doen. En ik kan iedereen uh, uh, aanraden dit kwartiertje mee te doen. Het is wel opletten, want er worden allerlei oefeningen door elkaar ingedaan, maar het is te doen. Dus mensen... De route die allemaal meedoen en de mensen die nog niet meedoen, ga morgen eens kijken op kwart over tien om, uh, op Nederland 1 en beweeg eens lekker mee. Nou, ik vind dat een uh, mooie oproep. Ik zal hem even wettelijken. Ja, ik hoor ineens uh, bij jou in de huiskamer wat muziek uh, ben. Ja, ik heb uh, twee telefoons. Maar ik zal hem even uh, snel doorgeven, misschien dat er iemand is die je maar aan kan pakken. En dat uh, gebeurt ook. Ja, zo zie je maar. Het gaat bij ons ook gewoon door. Ja, nou, dat gebeurt hier in de studio ook wel eens. Uh, ja, ja, even ja, ja. een verkeerde knop of een ander toestel. Uh, ja. Nog andere dingetjes waar je mee bezig bent op dit nou, moment? Nou ja, we, we, we zijn uh, bezig met 4 en 5 mei. En daar kan ik nog niet te veel over zeggen, omdat het allemaal op de, op de, op de, op de losse groepen staat. Of niet in de losse groepen, in, in de kinderschoenen staat. <tieft> en wij werken daar hard aan. En op het moment dat wij daar wat. Uh, concreet over hebben, zal ik dat allemaal vertellen. Nou, hartstikke leuk. Daar gaan we daarop op wachten. Volgende week, denk ik, kunnen we dan ja, wel, wel van jou wat tegemoet zien over dat project. Dat denk hey, ik wel, ja. Hartstikke bedankt voor het inbellen en we spreken elkaar morgen weer. Ik spreek je morgen weer. Ja, heb nog een prettige dag. Oké, okay, bye bye. One, two, three. Well, Daddy, let Thank you. En dat was Glen Campbell met Walk Right In van zijn live concert at the Garden State Arts Center. Ja, en uh, tijd weer voor wat, uh, voor wat frans. Uh, een. Uh, Naast alle bekende en onderbekende, ik hoorde u net uh, de wat meer voor jullie waarschijnlijk onbekendere zanger Pierre Bachelet horen. Uh, een andere zanger waar ik dol op ben is Serge Reggiani. Uh, een uh, Franse zanger met een Italiaanse naam. Uh, hij, heeft, hij zingt hier een nummer wat in Nederland wereldberoemd is geworden door Ramse Shaffi onder de titel Laat Me... Maar u gaat luisteren naar de originele versie door Serge Reggiani, Ma Dernière Volonté. Moi qui ai vécu sans scrupules, je devrais mourir sans remords.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 En même sens lier, Vivre, vivre C'est ma dernière volonté J'avais le blasphème facile Et j'entends d'ici les copains Crier le traître, l'imbécile Il meurt comme un vulgaire chrétien Qu'il m'excuse si je suis lâche Je peux bien rire autant qu'on veut Mais quand on se trouve à ma place, on a quand même un coup de vieux Vivre, vivre Même ma calme, même à moitié Vivre, vivre C'est ma dernière volonté Je vois de la lumière noire C'est ce qu'a dit le père Hugo Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit propos Non, je n'ai vraiment plus la force de faire un dernier jeu de mots. Je sors par la petite porte, j'ai le truiomètre à zéro. Vivre, vivre, il faut y aller, il faut y aller. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté En dat was Serge Reggiani, live uit Olympia in Parijs. Uh, zoals ik u van de week al een keer eerder vertelde... ...ik mocht uh, uh, uh, door mijn werk in uh, veel landen in de wereld komen. en uh, Ik had altijd de gewoonte om als ik in zo'n land was te kijken uh, en te zoeken naar de lokale muziek. Uh, dat gebeurde me ook uh, een aantal jaren geleden toen ik in Beijing in China was... Uh, en ik uh, stond daar uh, op het vliegveld uh, voordat ik terugvloog in de Tax-Free Shop bij de cd-bak. Maar het probleem is natuurlijk, daar staan alleen maar Chinese lettertekens op die cd's. Dus uh, je kan wel in het wild kiezen, maar je weet dan nooit wat je pakt. Ik zag toen een uh, Chinese uh, pilotencrew lopen in diezelfde winkel. Ik denk, nou, die spreken vast wel Engels. Dus ik vroeg aan ze, uh, kunnen jullie me een goede Chinese singer-songwriter aanbevelen? Want ik neem graag muziek terug mee naar huis. En toen zeiden ze, ja, dan moet je deze cd hebben. En dat bleek te zijn van een singer-songwriter genaamd Dao Lang. Dao Lang, geboren 22 juni 1971, uh, is een... Uh, Chinese uh, zinger met Dao Lang is een artiestennaam, hij heet Luo Lin. En hij komt uit Sichuan in China. Uh, ik heb de CD toen meegenomen, die heet In de Eerste Sneeuw 2002. En daarvan draaien we nu het nummer Minnaar. U gaat luisteren naar Dao Lang. to En dat was de Chinese singer-songwriter Dao Lang. Met het nummer Minnaar. Ik probeer in iedere uitzending ook wel iets uit Portugal te draaien. Portugal heeft toch een prachtige muziektraditie. En ik heb nu klaarstaan een nummer van de zangeres Ada de Castro. Ada de Castro uit 1937. Een van die grand old ladies van de Portugese Fado... En zij gaat voor ons zingen Uma Casa Portuguesa. Um cheirinho alegre, um cacho de luvas doiradas, duas rosas no jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera. ZANG was denk ik voor velen die wel eens in Portugal op vakantie zijn geweest... een uh, bekend uh, nummer. Uma Casa Portuguesa. In dit geval gezongen door Ada de Castro. <tiek> Begin deze week heb ik ook al wat van ze gedraaid. Ik heb het over de Safari Soundband. Een uh, hele leuke band uit Tanzania. En ik ga je nu laten luisteren naar een van de meest populaire folksongs in Tanzania... En in Kenia, waar ze in beide landen kiezen waar jullie spreken. En het nummer heet Malaika. Malaika Nakupenda Malaika, oftewel Angel, I Love You Angel. En dat, waren de safari, dat was de Safari Soundband. We gaan het laatste nummer van de artiest van de dag draaien. We zijn er nog niet, maar wel voor wat betreft Paul de Leeuw. En ik heb uh, klaar liggen Zo puur kan liefde zijn. Uh, wat natuurlijk door Adele wereldberoemd is geworden. Make You Feel My Love. Ook door Paul in duet met haar gezongen in een van zijn tv-shows. Maar toen ik me zat voor te bereiden op deze uitzending... en nog wat verder struinde op internet... toen kwam ik tot de ontdekking dat het nummer... oorspronkelijk door Bob Dylan geschreven was... en dat hij het als eerste heeft uitgevoerd... op zijn album Time Out of Mind in 1997. En dat daarna... Uh, Billy Joel het ook nog had gezongen voordat Adele het oppikte. Ik vind dat Paul er ook een prachtige uitvoering van heeft gemaakt en we gaan dus luisteren naar zo puur kan liefde zijn.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 mijn handen strelen zacht, je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn. Altijd weer prachtig. Ja, beste luisteraars, want zijn we alweer bijna aan het einde van dit programma gekomen... van deze muzikale trip rond de wereld van de afgelopen twee uur. Uh, ik hoop u morgen weer uh, aan wat voor toestel dan ook te treffen. Uw pc, de radio, de autoradio of wat dan ook. En ook dan heb ik voor u weer een breed scala aan muziek vanuit de hele wereld... met een nadruk op Nederland zoals iedere dag... En natuurlijk de nodige actualiteiten van Jesper en van Ben Zonneveld. Ik kijk ernaar uit om u morgen weer als luisteraar te mogen begroeten. En we eindigen, zoals altijd, met Robert Long. Meer dan ooit heb ik je nodig. Elke dag storten ze bakken informatie op je kop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 Zijn mensen